just a silly face I'm going through So long, I look in your eyes, there's a distant light. is ZFM You never told me about the fire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 En misschien ben ik geworden. Me to go, so honey, why don't you beg me to stay? So much from you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 De eerste controles moeten volgende maand beginnen aan de grens met Duitsland. En later wil Denemarken ook gaan surveilleren bij de brug naar Zweden. Het weer vannacht helder, een graad of 7. Er kan enkele mistbank ontstaan. Morgen bewolkt en er vallen buien. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-Journey. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.